De ChristenUnie wil uitstel van de nieuwe wet die illegaliteit strafbaar stelt. Staatssecretaris Teven moet eerst orde op zaken stellen... bij de diensten die het asielbeleid uitvoeren. Teven heeft beloofd daar onderzoek naar te doen, naar de fouten... met de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov tot gevolg. De strafbaarstelling van illegaliteit staat in het regeerakkoord. PvdA en VVD zijn vast van plan om het door te voeren... maar in de PvdA is er steeds meer weerstand tegen...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 Er kan snel een einde komen aan het grote aantal vertragingen in het luchtverkeer in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Senaat heeft unaniem besloten de luchtverkeersleiding weer volledig te financieren. Vandaag moet het Huis van Afgevaardigden daar nog mee instemmen. Sinds de automatische bezuinigingen, die begin maart in de Verenigde Staten van kracht zijn, is het een chaos bij de afhandeling van het luchtverkeer. Opnieuw is op internet een bericht verschenen... van iemand die anoniem dreigt met een schietpartij in Leiden. Ditmaal was de dreiging indirect. En opnieuw is het via de site 4chan. Burgemeester Lentverink van Leiden... wilde via Omroep West niet te diep ingaan op het nieuwe dreigement. Eerder deze week bleven scholen in Leiden een dag dicht. Het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe. En vanochtend valt in het westen de eerste regen. Overdag regent het ook een flink deel van de dag. En dan wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal, het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, op deze vrijdag 26 april. De Verenigde Staten hebben aanwijzingen dat Syrië zenuwgas heeft gebruikt. President Obama heeft eerder gezegd dat chemische wapens... een gamechanger zouden zijn. Dus de vraag is, zal de president gaan ingrijpen? En hoe reageert het regime van Assad? Onze correspondenten praten u bij vanochtend. Ook aandacht voor een opmerkelijke rechtszaak... bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties lopen minister Blok voor de rechter... vanwege de verlaging van hun salaris. Nou, Dat mogen ze uitkomen leggen vanochtend bij ons. Nou, uiteraard hoort hij ook over... De iets wat benarde positie van staatssecretaris Wekers. Vanwege de grote fraude met toeslagen door Bulgaren. En zij aan zij, borst vooruit, Myor Remmers pakt de fluit. Nou, vooral het blaasmachine om alle luchtkastelen, speelkastelen, sportvloer aan te leggen. Vanaf vier uur vanochtend zijn vrijwilligers er al mee bezig. De Koningspelen. Daar hoort u meer over vanochtend van Minor Rammers en muziek, onder andere van The Cure. Zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. De broers Tjarnayev, verdacht van de aanslag op de marathon in Boston... stonden op het punt om door te reizen naar New York. Dat heeft Jagad Tjarnayev verteld. Hij ligt in het ziekenhuis. Hij en zijn broer wilden bommen op Times Square laten ontploffen. Burgemeester Bloomberg van New York zei... dat gisteravond op een persconferentie. We were informed by the FBI that the surviving attacker revealed... that New York City was next on their list of targets. He told the FBI apparently that he and his brother had intended... to drive to New York and designate additional explosives in Times Square. En dat was op de avond dat de schietpartij in Watertown mosbarstte. De aanslag in New York ging niet door... omdat de politie het tweetal op het spoor kwam, zei Bloomberg. If God forbid they had arrived in New York City and gone to Times Square... One thing for sure, they would have seen an enormous police presence, but they would not have seen extensive networks of cameras that are part of our security initiative and which can help police identify suspicious movements, such as packages left zijn on the streets. De broers hadden zes bommen klaargemaakt voor de aanslag op Times Square. Voorlopig komt er geen debat met staatssecretaris Wekers over de toeslagenfraude met Bulgaren. Dat bleek gisteravond tijdens overleg. Daarbij deed zich wel een merkwaardig incident voor. CDA-leider Buma verweet de Kamervoorzitter van Miltenburg... dat zij haar eigen stempel op de procedure probeerde te drukken. Van Miltenburg is partijgenoot van Wekers. En Waarom ik toch naar de microfoon op als u dat goed vindt... is omdat ik vind dat u erg sterk sturend in een bepaalde richting... hier een debat probeert door te laten gaan... waar de bedoeling heel duidelijk geweest is... een debat over een buitengewoon acute kwestie... namelijk de vraag of de informatievoorziening goed is geweest. En ik vind eerlijk gezegd dat u als voorzitter... te veel er toch een ander debat van probeert te maken. En toen gebeurde er wat bij de Kamervoorzitter. Ze was zichtbaar aangedaan door het verwijt. Ik voel me eigenlijk... Nou, ja, ik, ik voel me eigenlijk een beetje onheus uh, bejegend. Als ik u het gevoel heb gegeven dat ik uh, heb gestuurd... dan bied ik u daar mijn nederige excuus voor aan. Hiermee is de regeling voorbij. Ik schors de vergadering voor vijf minuten. Ja, ze had even tijd nodig om bij te komen. Het debat met staatssecretaris Wekers over de toeslagenfraude is 14 mei... als de Kamer terug is van reces. Het JSF-project kost nog meer dan gedacht... Minister Hennis van Defensie heeft namelijk uit laten rekenen... dat het stellen van Kamervragen ook behoorlijk in de papieren loopt. Kamerleden hebben bijna 4000 vragen gesteld. En dat kostte, volgens de minister, 14,7 miljoen euro. Ja, aan het beantwoorden van Kamervragen zit een kostenplaatje vast. Daar verbind ik verder geen oordeel aan. Um, maar het is wel veel geld. Die vragen al beantwoorden, dat gaat niet uh, helemaal uh, automatisch. Daar moet wel over nagedacht worden. Er moet, uh, daar zit een heel apparaat achter. En hoe meer vragen, hoe meer mensen daarmee bezig zijn. Volgens de minister kost het beantwoorden van iedere vraag bijna 4000 euro. Gaat voornamelijk op aan het uurloon van ambtenaren. Zij zijn vaak uren bezig met het uitzoeken van zaken en het formuleren van de antwoorden voor de minister. Oud-president Bush werd gisteren emotioneel in het openbaar. Hij hield het niet droog tijdens een toespraak. Whatever challenges come before us, I will always believe our nation's best days lie ahead. God bless. Nou, het was sowieso een bijzonder moment, want alle vijf nog levende presidenten waren bij elkaar. Ter ere van Bush werd in Dallas een bibliotheek met zijn naam geopend. De presidenten spraken tijdens hun speeches allemaal zeer lovend over Bush. Dan kijk ik voor u. In de kranten, Mijn eerste blik op de ochtendbladen vanochtend leert dat het een wisselend beeld geeft. allerlei verhalen op de voorpagina's, bijvoorbeeld het verhaal over uh, Syrië, waar wij ook aandacht aan gaan besteden vanochtend in de Volkskrant op de voorpagina. Inlichtingendiensten Verenigde Staten: Syrië heeft gifgas sarin gebruikt. Um, Café Pax Christi voegt eraan toe dat het vernielen van vliegvelden... Uh, van door het regime uh, aanvaardbaar is, uh, volgens het regime. Verder in de Volkskrant een verhaal over langdurige zorg... de hervorming van de AWBZ. Uh, nou, Ze hebben wel humor bij die krant, want ze beginnen het artikel met... daar zit je dan. 81, toch alweer, vorige week gestruikeld op de trap... en nu behoorlijk in de kreukels. Wie komt je wassen? Wie doet de boodschappen? De strekking van het verhaal is dat... Um, het een historische dag was gisteren, want vanaf 2015... moet u zelf uw langdurige zorg regelen, volgens de Volkskrant. Wellicht slim om alvast de banden met de buren aan te halen. Want die zult u nodig hebben. Dan een verhaal in het AD. Ja, het is verhaal het is eigenlijk een fotoverhaal. Um, zeven keer Koop Beatrix. En dan zien we inderdaad zeven dames van jong tot oud... Uh, die uh, gekapt zijn, zoals onze koningin. Gedaan door uh, kappers in opleiding van het uh, ROC in Mondriaan. Bij de ene is het wat beter gelukt dan bij de ander, zullen we maar zeggen. Dan nog even naar een interessant verhaal in NRC Next op de voorpagina. Een dagelijks drankje dat eten overbodig maakt. Het kan, zegt de Amerikaan Rob Reinhardt, 24 jaar is hij. Maar is het ook gezond? Dat is de vraag die NRC zich stelt. Hij eet niet meer, hij drinkt alleen een brouwsel dat hij zelf maakt. Um, nou ja, u moet het maar even gelezen lezen in NRC Next. Het heet Soylent en alles wat hij nodig heeft zou erin zitten. Van vet tot aan koolhydraten, zink en uh, andere ingrediënten. Lekker. Eet smakelijk. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Now and I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me. I felt so lonely in your company But that was loving to make us still do we would still met somebody that I used to know. Minor Remmers, het is 15 minuten over 6. Zijn ze al aan het opbouwen bij jou? Ja, ze zijn volop bezig al vanaf 4 uur morgen. Uh, met uh, kunstgrasvelden en opblaasbare doelen. En er moet een klauterwand komen en er zie je al een... Uh gymtoestel staan, maar de organisatie zit een klein beetje in, in de problemen hier in Berg op Zoom. Waar 4000 kinderen gaan meedoen aan die koningsspelen, maar op het Sint-Catharinaplein staan allemaal nog auto's. Dat klopt helemaal, ja. U, u, u zit een beetje te balen. Ja, ik baal er wel enorm van, ja. Maar ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. Ja. Was er waren nu... borden neergezet dat je hier vandaag niet kon parkeren, maar het staat helemaal vol auto's. Ja, dat klopt. Vanaf uh, vanmorgen... Om vier uur was ik hier en er stonden al vijftig auto's. En vanaf maandag kon je hier eigenlijk al uh, zien dat je niet... We kunnen niet opbouwen. We kunnen niet opbouwen, nee. Nee, is Niels Hershoff dit, coördinator communicatiefunctionaris en verenigingsmanager, staat hier. Hele mond vol. Ja, hele mond vol, hè. Ja. Nee, dus het is de dat ik de kinderen aan het sporten krijg. En uh, ja, dat was de ideale gelegenheid om uh, tijdens het koningsspelen, om uh, de kinderen aan het sporten te krijgen. Ja, dus je het eigenlijk verplicht om mee te doen? Nee, de scholen mogen vrijwillig meedoen. En, en alle scholen doen mee. Ja. Dus dat is echt fantastisch. Dus in Berg op Zoom grote opkomst verwacht? Ja, zeker. Je zijn 4.000, maar ik denk dat het er wel meer zijn. Ja. Uh, er komt nu een oranje zwaailicht aangereden. Dat is een bergingsauto. Twee trouwens. De politie is al ingelicht en die auto's worden weggesleept. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Dus automobilisten, staat u geparkeerd op het sint Catharinaplein te Berg op Zoom... en wilt u een fikse boete voorkomen, dan wel de afsleepkosten? Ik kan zo snel mogelijk weggaan. Ja. Oeh, lijkt me heel verstandig. <lacht> Nou, ze zijn hier volop aan het opbouwen. Uh, hoe laat begint het eigenlijk? Half tien. Hè? Kwart over negen is de opening. En om half tien uh, ja, gaan we wel aan we de slag. Ja, drie vingers in de lucht. Ja, inderdaad. Ik hoop het. <laughs> Met de W van Koning spelen, zullen we maar zeggen. Mino Remmers. Noem nog één keer dat plein waar die mensen even snel hun auto nog kunnen weghalen. Sint-Catharina-plein, Bergen-op-Zoom. Okay. Auto onmiddellijk weghalen, anders wordt het een dure rekening. Yo, bij deze is doorgegeven aan de luisteraars die wonen in Bergen-op-Zoom... en daar de auto nog hebben staan. Vanwege de koningsspelen, haal hem gauw weg. 17 over 6, de ChristenUnie wil uitstel van een nieuwe wet... die illegaliteit strafbaar maakt.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 Maar het zou natuurlijk een uitweg kunnen zijn. En dat bied ik aan aan de Partij van de Arbeidsfractie om uit deze impasse te komen. Nou, kijk eens aan. Dat is aardig. Van Joël Voor de Wind van de ChristenUnie. Komt met dit voorstel vlak voor het PvdA-congres dat morgen is. En hij hoopt dat kritische PvdA-leden zich achter hem zullen scharen. Binnen de PvdA is een conflict over deze nieuwe wet. Dan naar België. Troonwisseling in Nederland is nabij. Ook in België worden ze wat zenuwachtig. Want hoe zit het eigenlijk het koning Albert. Over zijn aftreden wordt driftig gespeculeerd. Deze zomer is het uh, wellicht al zover, schrijven verschillende kranten. Commandant Joris van Poppel vroeg het aan Luc van der Keelen... van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Het kan moeilijk natuurlijk nog heel lang duren. Het einde is zeker nabij. Men is daar uh, in het paleis mee bezig. Alle opties worden overwogen. Tussen een vertrek mogelijk deze zomer. Als het politiek rustig is. Uh, en uh, eventueel volgend jaar na de uh, parlementsverkiezingen die we gaan hebben. Uh, in dat geval uh, kan het uh, nog een jaartje duren. Maar heel lang niet meer. Want de koning, van, ja, de koning wordt er ook niet jonger op. Hè? Uh, hij loopt tegen de tachtig aan. En dat uh, is een moment dat de meeste mensen al heel lang met pensioen zijn. Maar er is geen een traditie van troonsafstand in België wordt dan gezegd. Dat kan helemaal niet. Dat is juist, maar de jongste honderd jaar is er ook nooit een koning geweest die tachtig jaar werd. En men kan natuurlijk niet eeuwig blijven kijken naar de paus, kijken naar andere staatshoofden. Dus op een bepaald moment is het echt wel over. Je ziet dus dat de koning geen staatsbezoeken meer doet, dat hij weinig fysieke inspanningen doet, dat hij veel met vakantie is. En dat hij ook de politicus gevraagd heeft om geen inspannende bezoeken enzovoort meer te moeten doen. Dan in dat geval wil je nog wel enige tijd blijven. Een man heeft ook een groot uh, uh, plichtsbesef en dergelijke, maar lang zal het niet meer duren. Wat zijn dan de aanwijzingen dat hij op, opstapt? De aanwijzingen zijn uh, dat... Uh... Uh, er zijn een heleboel aanwijzingen dat hij gaat opstappen. In, uh, er zijn uh, bronnen die dat zeggen vanuit regerende partijen, vanuit twee van de regeringspartijen. Er zijn bronnen vanuit het paleis. Er zijn mensen op het paleis die hoge functies hebben, die willen weggaan. Uh, omdat er een ander regime aankomt. Uh, dus dat zijn allemaal tekenen dat daar op het paleis een zekere nervositeit uh, is. En als je bijvoorbeeld wij gebeld worden door intimi van het paleis, die uh, ons zeggen van uh, de opvolging is in een acceleratie gekomen, dan weten we dat dat dit proces bezig is en dat dit eigenlijk een, uh, een kwestie is... van nog enige tijd, maar niet al te lang meer. Hoe lang gaat het duren? Uh, dat kan nog drie maanden duren tot, laten we zeggen, maximaal twee jaar. Dan zal hij de plaats laten aan zijn zoon, kroonprins Philip. Hoe zou u nu willen typeren? Ja, hij is een beetje een aarzelende man. Maar laten we zeggen dat hij dezelfde evolutie heeft doorgemaakt... als Willem-Alexander in Nederland. Uh, van, eerst van, ja, hij is nog niet klaar. Hij kan het nog niet. Uh, maar nu is hij uh, echt wel voorbereid. Hij heeft ook geen fouten meer gemaakt in de uh, laatste drie, vier jaar. Uh, dus er is, uh, er is ook geen enkel, uh, op, op geen enkel moment een probleem nu... Uh, met de kroonprins en... Uh, bon, C'est la fonction qui crée l'homme, zegt men in Frans. Dat wil zeggen dat uh, de functie de man maakt. En in dit geval uh, uh, zal dat ook gelden voor uh, Kroonprins Philippe. Nou, we zijn benieuwd hoe dat in België gaat. Analoog wellicht aan Nederland. Correspondent Joris van Poppel gooide u. Zeven minuten voor half zeven. We luisteren nog altijd naar het NOS Radio 1-journaal. Door naar Spanje. De werkloosheid in het land bereikte gisteren opnieuw een record. Ruim zes miljoen. Van de beroepsbevolking zit zonder werk, dat is 27 procent. Dus het is erg moeilijk om een baan te vinden, zoveel is duidelijk. Zelfs met een goed diploma op zak. Veel jongeren voelen zich daardoor gedwongen om naar het buitenland te gaan. Aan de andere kant zijn er ook buitenlandse bedrijven... die juist op zoek zijn naar Spaans talent, zoals Brainport Eindhoven. Samen met de Nederlandse ambassade en de Madrileense Technische Universiteit... was er een wervingsbijeenkomst. En uiteraard was onze correspondent Jessica van Spenger daarbij. Hij eh, yo me llamo Jesús, tengo 31 hecho ingeniería técnica de telecomunicación en studeerde y ahora estoy haciendo un máster. I am 31 and study telematics. de aeronautica. En Ruben is 22 en deed lucht- en ruimtevaarttechniek. Ze willen allebei graag naar het buitenland. Want Considero que lo un específico. met hun specialisme kunnen ze in Spanje nu niet zoveel. En ze hopen dat er misschien in het buitenland wel werk is. Ik hoop dat je meer en hoe is Nederland nou, denken jullie? In Holanda oudt Er veel tulipanen. Er zijn veel jongens, veel jongens rubio's. Het regent er dus veel. En het is het land van de tulpen en blonde mensen. Als je niet veel hebt over hen, is het waarschijnlijk omdat hun motto... Seems to be... Let's not pretend to be bigger than we are. Maar Brainport Eindhoven wil deze studenten graag laten zien dat er ook genoeg ontwikkeld wordt in Nederland en daar zijn knappe koppen voor nodig. But far beyond water management, the polder model has also created a fertile environment for developing innovative technological solutions. We hebben alle slimme mensen nodig in de wereld die kunnen meehelpen om energieprobleem duurzaam te krijgen, om voedsel gezond en veilig over de hele wereld beschikbaar te maken. Dat maken we niet zelf, we maken alleen de machines daarvoor. We hebben alle smart brains nodig. Egbert Jansol van TNO. Zijn dit de nieuwe gastarbeiders, de gastarbeiders van de 21ste eeuw? Nee, zo wil ik het niet zeggen. Als je in Amerika woont, dan kun je ook van MIT en Boston naar, naar Texas gaan en, en van Californië naar, naar, naar Washington DC. Want waarom zijn juist deze studenten zo interessant? Nou, wat we zien is dat in, in Griekenland, Italië, Spanje, dat, daar zijn mensen, slimme mensen studeren daar techniek. In Nederland is dat minder het gebruikelijk. Hier sturen ze gewoon techniek. Alleen, er zijn onvoldoende goede banen voor hen. Die wij wel hebben. En dat dat zullen we ze gewoon moeten vertellen. Van jongens, kom naar ons toe. Dutch academics have established a reputation in a range of scientific disciplines, such as nanotechnology, renewable energy, medicine, water management. Er worden kaartjes uitgewisseld. Er wordt echt genetwerkt. Want er zijn zo'n duizend plekken, stages en banen en die worden de komende tijd vergeven. Mark Jacobs van Brainport Eindhoven. Stel dat hier nou studenten tussen lopen die geschikt zijn, hoe gaan jullie dan te werk? Um, in principe um, vertegenwoordigen wij uh, 28 internationale bedrijven vanuit het programma Brainport International Community. Dus ik probeer de mensen die ik hier gesproken heb te linken aan een van die 28 bedrijven. Ze hebben dus best een grote kans op een baan. Um, als zij zelf um, de motivatie hebben en ook de daadkracht hebben om ook echt naar Nederland te komen. Ja. Ik wil voor werk work. Just in this July, I will finish mm -hmm. my studies. So... Okay. Uh, Hoeveel mensen kunnen er naar Nederland? Nou, Een van de plannen in de regio Eindhoven is dat voor duizend studenten daar een uh, opleiding en daarna een baan geregeld gaat worden. Dus je praat over een aantal van duizend. Je krijgt wel een beetje een brain drain uit Spanje dan natuurlijk. Hè? Nee, je krijgt gewoon een concentratie in Europa. Is dat erg. In Amerika heb je dat ook. Californië, Boston, ja. Beetje herverdelen van ja. de kennis. Ik, ja, Ja, Jesús ziet het wel zitten. Op hoog niveau onderzoek doen. In de toekomst naar Nederland. Maar, ik denk dat het voor een is. Hij gaat het in gedachten houden. Als het niet is, dan is zo is dat. Correspondent Jessica van Spengel hoort u. Het NLS Radio Sport. Ook Dutch. Gisteravond werd de halve finale gespeeld in de Europa League. Dirk Kuit speelde met zijn Fenerbahce tegen Benfica van Olajon. Turkse ploeg won met 1-0 dankzij een goal van Kormas. Ronald van der Geer zag de wedstrijd. Het was een belevingsvolle ontmoeting in Istanbul. De wedstrijd wordt uiteindelijk met 1-0 gewonnen door Fenerbahce. Het was de wedstrijd van paal en lat. Het was ook de wedstrijd van twee Nederlanders. Dirk Kuit tegen Olajon. Allebei basisspelers. Waarom paal en lat? Omdat Vener Bacchi die bal er maar niet in kreeg. Een kopbal op de lat, een penalty, notabene in de extra tijd van de eerste helft... door Christian de Braziliaan op de paal geschoten en in de tweede helft kuit. Op de paal en dan komt de goal. Een onterecht gegeven corner door Christian genomen. En wat Benfica daarna doet, slaat helemaal nergens op. Uiteindelijk is het Korkmas die de bal via de paal binnenkopt. En Fener Bartje op een 1-0 voorsprong zet. Daarna probeert Benfica nog wel te drukken. Staat Fener Bartje rond de eigen 16 en werkt het eigenlijk alles weg. 1-0. Het is magertjes als je weet dat Benfica thuis niet te kloppen is. Een verrassing van de Europa League. Basel kreeg Chelsea op bezoek. De wedstrijd kende vooral een spectaculair slot... waarbij Chelsea met 2-1 won, zag Frank Wielaert. Chelsea deed het eigenlijk uitstekend in Basel. De eerste kans die ze kregen ging er meteen in... was een goal van Moses uit een hoekschop. Daarna miste het een aantal keren, onder andere via Hazard... maar ook via John Terry... Of via Torres de kans op de 2-0. En bij Basel, de thuisploeg, lukte eigenlijk niks. Tot aan de 16 liep het allemaal best aardig. Het tempo was goed. Maar uiteindelijk kwam de bal niet bij een spits die de ballerin kon tikken. In de slotfase lukte het stiekem toch omdat Stokker een penalty versierde. Die penalty ging raken. Toen dacht iedereen in Basel, het wordt 1-1. Een vrije trap later de allerlaatste actie van de wedstrijd van David Lewis. En Chelsea wint met 2-1 in Basel. De returns zijn trouwens volgende week donderdag. Tot zover de sport. Na half zeven horen we van correspondent David-Jan Godfra... het laatste nieuws over de brand in een psychiatrisch ziekenhuis in Moskou. Daarbij zijn tientallen doden gevallen. Dit is Radio 1. Het NWS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. De ChristenUnie wil uitstel van de nieuwe wet... die illegaliteit strafbaar maakt. Staatssecretaris Teven moet eerst orde op zaken stellen... bij de diensten die het asielbeleid uitvoeren. Teven heeft beloofd daar onderzoek naar te doen... na de fouten met de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dormatov tot gevolg. SP en VVD willen ondernemers meer bescherming bieden te tegen oplichting. En het opgedrongen krijgen van diensten waar ze niet op zitten te wachten. En daarom willen die partijen de wet veranderen. Zodat ondernemers makkelijker van misleidende contracten af kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om advertentieruimte in niet bestaande gidsen en spookfacturen. Er is opnieuw op internet een bericht verschenen... van iemand die anoniem dreigt met een schietpartij in Leiden. Ditmaal indirect opnieuw op de site fortune.org. Burgemeester Lentvering van Leiden wilde bij Omroep West... niet te diep ingaan op dat nieuwe dreigement. Eerder deze week bleven scholen in Leiden een dag dicht na een dreigement.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 Nou, met al die regen, dan zou het wat drukker kunnen zijn dan normaal. Jolande van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als die regen echt gaat vallen. Maar ja, volgens mij heb ik een ander weerbericht gezien... dat het pas later vandaag gaat regenen. Oké, nou regen. dat is goed nieuws. Maar ja, waar het nu staat, is op de bekende route A15... Rotterdam richting Europort. Bij Rotterdam-Scharloos vier kilometer... en verderop bij Spijkenissen nog eens vier kilometer. Goed. Spreek je later, Jolande. Tot zo. Oud-president Bush was weer even in het nieuws. Hij opende zijn eigen bibliotheek en liet even een traan. Straks een reportage en de branden natuurlijk in het Psychiatrisch Ziekenhuis in Moskou zei het al. Daarover praten we u bij. Een driekwart minuut, tot zo. Trouw is winnaar van de European Newspaper Award... en uitgeroepen tot mooiste krant van Europa. Probeer nu drie weken Trouw voor maar 12,50 euro. Trouw. Misschien wel de beste krant van Nederland. Samen voor Oranje... Een twee uur durend feestelijk concert voor ons koningspaar. 30 april, Ahoy Rotterdam! Met optredens van onder andere Glenis Grace, Jim Bakkum, Lee Towers, Anita Meijer, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zoals beloofd, de brand in het psychiatrisch ziekenhuis in Moskou. Daarbij zijn, zover wij nu weten, 36 doden gevallen. Gevreesd wordt dat dat dodental nog verder oploopt. Correspondent David-Jan Godvoor. David-Jan, wat is de laatste stand van zaken? Nou ja, zoals je zegt, 36 doden zijn er gevallen. Er zijn drie mensen die hebben weten te ontkomen aan het, aan het vuur. Uh, naar verluidt een verpleegster en twee patiënten die ze heeft weten te redden. Uh, verder is de, is de brand inmiddels geblust in, uh, in dat, dat Ramenskoi... Het ligt een klein plaatsje op zo'n 50 kilometer van Moskou vandaan. Er zijn uh, inmiddels uh, 12 lichamen geborgen en uh, er is een, een, uh, wordt een straf, strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar, naar latigheid. dat is het laatste nieuws uh, uit Moskou. Is er al iets duidelijk over de oorzaak van deze brand? Ja, er wordt vooralsnog uitgegaan van kortsluiting, hoewel dat niet helemaal zeker is. En ja, je kunt je voorstellen in zo'n zo gebouw, zo'n psychiatrisch ziekenhuis... Uh, op het platteland van, van, van, uh, van Rusland... Uh, de, de patiënten daar waren, ze zaten zwaar onder de medicijnen. Bovendien was het minder in de nacht. Dus de kans dat er iemand had kunnen ontsnappen was wel heel erg klein. Um, Ten meer ook omdat het een, uh, ja, het was een houten gebouw was. Dus het, het, het brandde heel erg snel en heel erg goed. En er zaten ook nog eens een keer tralies voor de ramen. Dus nogmaals, het was wat onmogelijk om eruit te komen. En vandaar dat het dodental zo hoog is. Het is niet de eerste brand in een verpleeghuis of een ziekenhuis in Rusland met veel slachtoffers. Hoe staat het eigenlijk met de veiligheid, de brandveiligheid in dat soort instellingen? Ja, ironisch genoeg was er juist in dit ziekenhuis, uh, ziekenhuis nummer 14, um, in augustus vorig jaar nog een veiligheidscontrole geweest. Daar zou uitgekomen zijn dat alle standaards in orde waren. Nou, dat is wel gebleken. Um, het is over het algemeen zo dat, uh, dat het inderdaad met de veiligheid in ziekenhuizen in, in Rusland niet altijd best gesteld is. Maar het hangt er wel een beetje vanaf waar je gaat kijken. In de steden gaat het over het algemeen nog wel. Bovendien zijn er in de steden ook heel veel privé-klinieken uh, en privé-ziekenhuizen. Nou, daar zit het met die standaard over het algemeen wel goed. Maar in de staatsziekenhuizen, zeker buiten de, uh, buiten de grote steden, zoals uh, waar, waar hier sprake van is, daar is het vaak toch uh, heel droevig gesteld. Uh, niet alleen met de brandveiligheid maar ook met de zorg en allerlei andere omstandigheden. En vandaar dus dat dit soort incidenten... ja, uh, uh, spijtig genoeg niet echt als een, uh, als een uitzondering beschouwd kunnen worden. Hoewel het aantal doden hier natuurlijk wel extreem hoog is. Ja. Goed, nou David-Jan, mocht het door het al verder oplopen... Uh, horen we dat van jou. We hopen het natuurlijk niet. David-Jan, Godver, was dat vanuit Moskou. De Amerika dan. De bomaanslagen in Boston roepen in het land herinneringen op aan... die op 11 september in New York... herinneringen worden nu nog eens versterkt... door George W. Bush, die toen president was... en gisteren weer heel even op de voorgrond trad. Hij opende namelijk zijn presidentiële bibliotheek... in het bijzijn van alle nog levende presidenten. Heroïsche Hollywood-muziek begeleidt de hele ceremonie. De bibliotheek van George W. is de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 In uh 2000 and some of you may remember there was a disputed election for several weeks. They had the inauguration in Washington's op schedule. And I think my wife and I were the only two volunteer Democrats on their platform. President Carter herinnert zich hoe hij de enige democrat was die bij de inauguratie aanwezig was, omdat de rest van de partij zo de pest in had over de overwinning die in hun ogen gestolen was.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 Gestel de jong was dat. En zo dadelijk een opvallende samenwerking in de Tweede Kamer. SP en VVD willen middenstanders tegen fraude beschermen. Hoort er zo meer over. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Mino Remmers, ik hoorde dat het gaat regenen. Dat is natuurlijk slecht nieuws. Hoe, hoe is het nu bij jou? Gaat het gaat regenen? Ja, schijnt. Nou, het gaat in berg Nee, in op gaat het niet regenen, denk ik, hoor. <laughs> Nee, maar ze zijn er wel druk mee bezig, vanaf 4 uur vannacht al. 4000 leerlingen gaan niet Hoe moet dit worden eigenlijk. Dan dan moet er staat de... aan een ding te zwengelen. Dit wordt klimwand. Een klimwand? Een klimwand. Van een metertje of vijf hoog? Een metertje vijf, zes. Dat is wel een uh, leuke uitdaging. En dan Bedrijf. moet je dan voor de koning tegenop klimmen. Voor de koning tegenop klimmen. Ja. Een echte berg beklimmen. Ja. Dat doet de koning toch ook? Ja, dat is waar, ja. Ja, de, uh, alle pleinen in Berg op Zoom worden omgebouwd. Ik denk dat er heel wat uh, gymlokalen leeggehaald zijn. Ik zie uh, korfbal, ik zie doelpalen, ik, ja, wat eigenlijk niet. Alle sporten, Ja, klopt. Uh, er wordt nu een honkbalkooi opgebouwd. En uh, uh, achter rolstoel hockey. Ja, dat is echt ongelooflijk, maar het is terecht. En uh, ja, voetbal, zoals je ziet, basketbal, tafeltennis. We hebben roeien, er ligt alleen geen water, maar dat komt allemaal goed. Er ligt geen water en toch roeien? Ja, dat kan, daar kan blijkbaar met ja. uh, ergometers. Niels Hershoff is druk met de organisatie bezig. Waarom is Bergopsoom zo fanatiek met die Koningsspelen? Ja, wij dachten van dit is een uh, mooie gelegenheid om uh, sport te promoten... en voor de kinderen, de basisscholen, Koningsspelen, Nationale Sportweek. Dus ja, dat viel allemaal in één. Dus wij dachten van ja, dit is de ideale gelegenheid om dit uh, te organiseren. Acht pleinen vol met dit soort attributen eigenlijk? Ja, het zijn er zelfs nog acht pleinen voor de bovenbouw... en dan hebben we nog vier pleinen voor de onderbouw. Ja. En daar zitten dan uh, de kleintjes, en daar hebben we schielen, Blik, Gooien. Ja, allemaal uh, leuke kleine spelletjes voor de kinderen. Ja, en dat gaat de hele dag door. Ja, gaat de hele dag door. Ja. Want de nationale aftrap is een Enschede. Ja, daar zijn ze ook aanwezig, geloof ik. Ja, daar zijn ze aanwezig. Ja, jammer dat ze niet hier zijn. Nee. nee. Maar we, ze zijn er wel hoor. Oh, hoe dan? Ja, we hebben uh, koppen gooien, koningskoppen gooien koningskoppen gooien, wc-potten gooien kennen we inmiddels, maar... Ja, koningskoppen gooien, dat is uh, eigenlijk een beetje hetzelfde als ballen gooien... maar dan gooi je uh, onze Willem, Willem gooien om. En een beetje dan... tegen de koning aangooien. Ja, dat blijkt, hè. Ja. Ja, maar wij willen graag uh, weten dat de kinderen ook weten wie Willem-Alexander is... en wie onze toekomstige koning wordt. Dat zou natuurlijk fantastisch ja, zijn. Dat weten ik... ze toch wel. Ik hoop het. Ja. Ik hoop dat ze het weten, dus uh, daarom hebben we dat ook gedaan. We moeten natuurlijk wel een oranje tintje aan geven. ja. Als je nou in zo'n klas zit, moet je dan verplicht meedoen als jouw school meedoet? Ja, dan moet je wel verplicht meedoen. Maar we hebben echt voor iedereen wel wat. hoor. We hebben ook kruisboogschieten, we hebben ook uh, BMX'en. Hebben... BMX zijn van die fietsjes, hè? Ja, dat zijn van die fietsjes. Ja. fietskosten. we hebben uh, skaten, we hebben dans, we hebben zumba, we hebben hiphop, we hebben breakdance. Uh, noem het maar op, we hebben het. Ja, het gaat dus echt helemaal met zijn moderniteit mee. Tussendoor moeten we nog even melden dat automobilisten... die hebben geparkeerd of hadden geparkeerd op het Sint-Catharinaplein... Uh, die komen nu voor een onaangename verrassing. Want er gold een parkeerverbod. Auto's worden nu weggesleept. Dat zijn er meer dan twintig. U kunt hem ophalen bij de brandweerkazerne. Te... Tegen betaling neem ik aan, hè? Ik ja, denk het wel. Ik vrees wel. Een keurigtje plus sleepkosten. Het is toch gauw 150 euro als het niet meer is? Ik hoop het niet voor ze. Ik hoop het niet voor ze. Nee. Nee, dus. hoe, hoe laat gaat het voor start? Kwart over negen. Is er nog een speciale handeling bij? Nog ja, iets? Kwart over negen gaan het bij de wethouders. Wethouder voor onderwijs, Ad Koppens. En wethouder van sport, Arjan van der Wegen. Die gaan touwtrekken tegen elkaar. En met kinderen er dat doen ze toch al wel in de gemeente hoor, dat touwtrekken. En zeker de wethouders. Ja, dat denk ik ook. Maar ja. Ja, dat klopt. Dat zul je wel... Maar dat is wel mooi. Onderwijs en sport is natuurlijk één. En uh, zeker, als, zeker als alle basischolen naartoe komen. Dat nou, is het natuurlijk helemaal fantastisch. Ik vond Gimles alleen maar leuk tot en met het kleeklokaal. Daarna hield het heel snel op. <lacht> Die minor remmers bij de Koningsspelen vanochtend. Ja, dus uh, geen wc-potten gooien, maar Koningskoppen daar. Na de opening om kwart over negen in Bergen-op-Zoom. Ik vermoed dat u er meer over gaat horen vanochtend in het Radio 1 Journaal. Ondernemers moeten straks makkelijker afstand kunnen doen... van misleidende overeenkomsten. De SP en de VVD willen samen de wet veranderen... om acquisitiefraude aan te pakken, waar voornamelijk MKB'ers last van hebben. Barbara Tellingen in gesprek met de SP'er Gesthuizen... en VVD-Kamerlid van Oosten. Acquisitiefraude is dat ondernemers misleid worden om bijvoorbeeld een overeenkomst aan te gaan. Of ze krijgen zelfs spookfacturen toegestuurd. Facturen die feitelijk nergens op zijn gebaseerd. Met als enkel doel dat fraudeurs, dat noemen wij dan de acquisitiefraudeurs, proberen die ondernemers geld te ontlokken. Is het echt een groot probleem? Wij krijgen signalen van wel. En sterker nog, er is ook eerder een schatting gedaan door het steunpunt acquisitiefraude dat dit ongeveer 400 miljoen euro jaar aan schadepost oplevert alleen al voor het midden- en kleinbedrijf. Er is vaak veel meer aandacht voor uh, zaken die met, met andere soorten criminaliteit te maken hebben. Dus stedendelikte, uh, uh, uh, uh, levensdelicten, dat is ook wel heel begrijpelijk. Uh, maar ja, dat betekent dus wel dat fraudeurs uh, ja, in een soort lui lekkerland kunnen verkeren... ...en, en maar kunnen doen uh, ja, wat, ze, wat ze believen. En dat is heel erg kwalijk. Maar is dat echt zo? Want als je een heel oplettende ondernemer bent... ...kun je uh, dan uh, niet toch erdoorheen doorheen prikken? Ja, je ziet inderdaad ook wel dat uh, ondernemers er niet in trappen. Maar je moet je bedenken dat ja, 99% van het bedrijfsleven in Nederland gewoon echt klein is. En dan is er bijvoorbeeld één ondernemer of hij en een partner, uh, die runnen een hele zaak. Ja, die kunnen niet bij iedere factuur die ze toegestuurd krijgen denken van nou, daar zou wel eens iets mee aan de hand kunnen zijn. Je zou ook kunnen denken, er gebeuren strafbare feiten richting bedrijven. Nou, we hebben het strafrecht, wat is het probleem? Het probleem is dat nu in het strafrecht niet expliciet staat opgenomen... dat acquisitiefruilen als zodanig verboden is. En we hebben bijvoorbeeld uit het buitenland geleerd... Oostenrijk is daar een voorbeeld van, ook België... dat eh, wanneer je dat expliciet opneemt... dat bijvoorbeeld ondubbelzinnig moet blijken... of iets een aanbieding is, dan wel werkelijk een factuur... dat dat een heleboel ellende kan voorkomen. En We gaan in het civiele deel van het recht gaan we regelen... dat je niet zomaar meer iemand een zogenaamde aanbieding... onder zijn neus mag duwen waar hij of zij vervolgens vertekent en dan zeggen... haha, nu zit je drie jaar aan een contract vast. Dat mag niet meer. Als je dat wel doet, dan kan de rechter daar een streep overheen zetten. En voor het strafrecht willen we ervoor zorgen... dat de politie en het Openbaar Ministerie... in ieder geval achter de mensen die echt keer op keer frauderen... echt aangaan. En dat de grote boeven die op kosten van de ondernemer... helemaal binnenlopen in een paar jaar tijd... dat die aangepakt kunnen worden. Een bijdrage was dat van Barbara Terlingen Zij sprak met de SP en de VVD. Dus samenwerken. Wat opmerkelijk is. Verkeersinformatie Jolande van der Velde bij de ANWB. Het is rustig uh, nog Ja, het is nog rustig ja, alleen op die altijd. A15. Ja, ja vrijdagochtend. Uh, de langste file op de A15 die staat richting Europort, dat is bij spijkenissen 5 kilometer. Ja, je zegt al rustig vrijdagochtend. Meestal is dat uh, ja, tussen half 9 en 9 uur dan 30 kilometer. Maar ja, vallen die buitjes uh, toch op een lastige plek en is het veel meer regen dan het, uh, een licht buitje, dan zal het wel eens meer worden. Misschien wel 60 kilometer. Geen idee. Nou, we wachten het af. Ik, zou luisteren naar Passenger. Dankjewel Jolanda. Nothing in hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house down. And he lost everything he owned. He lay for six holidays. They were gonna ask his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 Yeah, we got holes in our lives. Where well, we've got holes. We've got We carry We carry on. Holes van Passenger, uh, vanaf het album All the Little Lights van 2012. Het is 10 minuten voor zeven. Ja, u heeft waarschijnlijk al een plasje gedaan vanochtend. Dat had u misschien niet moeten doortrekken, want het is zonde. Er kan een hoop energie uitgehaald worden uit urine. Ja, vandaag begint er een pilot in het gebouw van Wetsus... het technologisch stopcentrum van duurzame watertechnologie in Leeuwarden. Professor Kees Buisman is wetenschappelijk directeur daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat moet u even uitleggen. Het was al bekend dat uit urine energie te halen valt. U heeft een nieuwe, een betere manier bedacht? Ja, ja. wij uh, kunnen met bacteriën die stroom maken... zijn wij in staat om, uh, om het stikstof en organische stoffen te scheiden. En op uh, die manier uh, kan je stroom maken. Uh, want hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, de bacteriën die kunnen dus uh, een organische stof splitsen in elektronen okay. en uh, die elektronen gaan dan in de elektroden en het stikstof dat in de urine zit, uh, dat, wat dus ook de meest vervuilende stof, de stof is van de urine, uh, dat ammonium, dat, ga, dat, dat gaat dan door het systeem heen naar de kathode en reageert daar weer met die elektronen die uit de organische stof komen. En dan uh, heb je stroom gemaakt. En je hebt de stikstof uit de urine verwijderd. Waardoor het, uh, de overige urine gewoon zout water is. En veilig geloosd kan worden. Kijk eens aan. Dus het is, dat is dus ook nog veel beter voor, uh, voor de, voor de leefomgeving. Ja, want, want de urine. Dat is een beetje 80% van alle stikstof in rioolwater komt uit urine. Mm -hmm. En uh, nou, als je dat in de sloot gooit. Dan gaan de vissen al ogenblikkelijk dood. Want die urine is uh, hartstikke giftig. Ja. Dus dan, uh... Maar ja, aan de andere kant. Die, die ammonium is ook kunstmest. Dus uh, nu we het kunnen terugwinnen, kan het ook weer terug als, uh, als kunstmest gebruikt worden. Nou, maar even concreet, hè? Ik, ik had dus met mijn ochtendplasje mijn telefoon kunnen opladen. Ja, bijvoorbeeld. Maar wat, ja, nee, maar dat, dat, dat had niet gekund toch vanochtend? Daar gaat er al een, een tijd overheen, kan ik mij voorstellen. Nou, op het moment dat je begint te plassen, dan begint die stroom te maken. Dus dat gaat wel vrij snel. Alleen, uh, ja, dat systeem wordt nu gebruikt. We, we, u zegt wel dat we het bij wetsens doen. Bij Wetsers hebben we het in twee jaar lang op het lab getest. Ja. En we hebben nu het gebouw van het waterschap, hè, van, uh, wat, hier, uh, wat zijn hoofdkantoor in Leeuwarden heeft. En daar hebben we nu een container in de tuin gezet. Ja. En daar wordt dus de urine van het waterschap naartoe geleid. En daar zijn we dus nu stroom aan het maken. Dus uh, u vraagt ook uw medewerkers wat extra te drinken, kan ik mij voorstellen, af en toe. Ja, maar dan is het grapje altijd dat water drinken natuurlijk geen stroom oplevert, dat we wel uh, iets sterkers moeten drinken. Want er moet wat in die urine zitten. Ja, alleen maar water, daar kan je geen stroom van maken. Nee, maar, maar het, dat, dat is wel grappig wat u zegt, want je hebt er niks aan aan de bekende lichte urine. Dat moet, dat, dat moet stoffen bevatten, zoals u al aangeeft. Ja, er, er moeten dus organische stoffen in zitten en er moet stikstof in zitten. Maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit, want je lichaam eh, die maakt van alle eten, eh, alles wat je eet, halen ze natuurlijk juist de stikstof eruit en dat komt in je urine terecht. Het uh -huh. gaat er dus niet zozeer om wat je drinkt, het gaat er ook minstens net zoveel om wat je eet. Dus uh, je kan ook rustig water drinken en dan komt er uiteindelijk toch nog genoeg stikstof in het systeem. Kijk eens aan. En, en het is nog nu een, een pilot, hè? dus wat, kunt u dit breder gaan gebruiken? Ja, zo, zoals we het nu zien, is we, we hebben we het eerst op het lab getest. Hè? Ja. En dan praat je over milliliters. Nu hebben we dus een pilot en dan gaat uh, iets van 30 liter per dag doorheen. En dat betekent dat er dus 30 mensen ongeveer nodig zijn om het systeem te vullen. Ja. En als dat werkt, dan willen we dus graag in dit kantoor het uitbreiden tot een pilot van. Tot, ja, tot de eerste demo, zou ik maar zeggen, van 500 mensen. En dan zou je in eerste instantie dit systeem op de markt kunnen brengen voor scholen, en kantoren en ziekenhuizen. En. Uh, dan hoop ik dat in de toekomst ooit het systeem uh, zo goed begrepen wordt... en hebben we het zo klein kunnen maken dat iedereen het thuis eentje kan krijgen. Dus dan heb je geen zonnepanelen meer nodig, maar um, gewoon een goede ochtendplas? Nou, oh, het is ontzettend handig. Als de zon niet schijnt, dat je nog wat anders hebt. Ja, dus zo is ik kan dat. ook die zonnepanelen nemen. Nou, <laughs> en en meneer Buisman, fijn dat u ons even wilde bijpraten. Graag gedaan. Professor Kees Buisman, wetenschappelijk directeur van uh, Wetses. Heeft u uh, eventjes, ik moet even naar het toilet... Het NOS Radio en Media Overzicht. Robert Potters, kan jij eventjes beginnen? Dan was ja, ik mijn handen even. <laughs> Zwartspaarden smelden zich massaal bij de Belastingdienst. als schrijft trouw. In de eerste maanden van dit jaar klopten al 250 mensen bij de Fiscus aan... om hun geheime buitenlandse rekening op te biechten. In heel 2012 waren dat er 315. Ja, ik ben er weer. De oorzaken van de massale toeloop. Publiciteit rond het zwartsparen. En de aankondiging van Luxemburg om het bankgeheim op te heffen... zegt de Belastingdienst. Op de voorpagina van het Algemeen Dagblad... een pleidooi van artsen en apothekers om medicijnen niet weg te gooien. Nu gaan medicijnen die patiënten overhouden naar de apotheek... om vervolgens te worden vernietigd. Ja, jaarlijks ja, wordt zo voor 100 miljoen euro aan medicijnen weggegooid. En dan spoelen mensen ook nog eens voor tientallen miljoenen... aan ongebruikte medicijnen door de toiletpot. Ja, dat heeft weer gevolgen natuurlijk voor de kleur van de urine. Reden van het vernietigen is dat de veiligheid na uitgifte... niet meer voor duizend procent kan worden gegarandeerd. Het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik zegt dat het wel meevalt met die veiligheidsproblemen. Mensen bewaren de medicijnen heus niet in de oven, zo stelt de organisatie in de krant. En artsenorganisatie KNMG pleit nu voor het sielen van dure pillen... om te voorkomen eh, nou ja, dat het met die veiligheid eh, misgaat, zeg maar en ze dood te kunnen hergebruiken. Ja, in NRC Next nog het uh, opmerkelijke verhaal van een 24-jarige Amerikaan. Rob heet hij. Hij heeft een drankje bedacht dat eten overbodig maakt. Uh, hij is een paar jaar geleden gestopt met eten. Een reden daarvoor is dat hij uh, geen geld en geen tijd heeft... Uh, om het eten te maken. Ja, en hij zegt dat hij nu fitter is dan ooit. Omdat hij elke dag een drankje drinkt waarin alles zit dat hij nodig heeft. Een zelfgemaakte dikke witte vloeistof... Mm die naar cakebeslag smaakt. Lekker. Opbakken lijkt me, maar goed, ja. in het drankje zitten alle stoffen... die erop nodig denkt te hebben. Ja, ik geloof, ik las het al. Er zit vet in, er zit zink in, magnesium. Het is een soort uh, chemisch papje. Als het aan de Telegraaf ligt, steken we aanstaande dinsdag... niet alleen drie vingers in de lucht van de W van Willem, onze nieuwe koning, maar speelden we ook nog wat op. Ja, daar is die weer. De krant heeft het appeltje van oranje in het leven geroepen. Daar hebben ze ongeveer elke dag over bericht. Een oranje speltje in de vorm van een sinaasappel. En vandaag en morgen worden die speltjes echt letterlijk mee bezorgd bij de krant. We zagen ze net al liggen op de redactie. Gerrit Zalm. Uh, minister uh, Hennis, uh, André Kuipers en André Rieu hebben zich op de voorpagina van de krant alvast laten vereeuwigen met het cadeautje van de Telegraaf. Nou, kijk eens aan op de voorpagina van het AD nog zeven keer een koninklijk kapsel, Zeven Haagse dames lieten zich bij het R.O.C. Mondriaan de typische koep Beatrix aanmeten. Uh, veel lak en uh, feunwerk, vermoed ik. En uh, zo zien we bijvoorbeeld een uh, rode, een grijze en een blonde koepkoningin...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 Ga dan naar svb.nl. Sociale Verzekeringsbank voor het leven. Alles is liefde. Oceans 11. Milk. Searching for Sugarman. The Departed. Million Dollar Baby. The Expendables 2. Nova Zembla. Into the White. The Marathon. The Wrestler. komt de vrouw bij de dokter. Zoals even. Sjaki in de chocoladefabriek. Via de videotheek van Access for All huur je wel 4000 films, series en documentaires. Gewoon thuis op de bank.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 110.000 kilo vers eten per dag. Vreselijk. Oh. Dan kopen de mensen veel te veel in. Dan moet je met al dat voedsel doen als het niet weggegooid wordt? Ik wist wel dat het erg was, maar zo erg? Ik heb een halve avocado weggegooid. Een kontje van een komkommer. Um... Nu meer Amsterdam in het parool. Met dagelijks de vernieuwde PS. Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl Nu, meer Amsterdam in het parool. Probeer het.